Marie Sibelle, Marie Vessel, Marie Chandelle, Plume d'Hirondelle, leur sang colis, leur en cuisine, Marie sans pas, leur de brouillard, si on chantait. bye ZANG En Claire, Sion, Chantal, dat denkt Roy van Buring ook als de mensen maar eens meer zouden zingen. Ja, maar vooral komen als je het afspreekt. Ja. Goed, we gaan nog even door met uh... met het tweede uur. Ja. Wat gaan we nou doen in het tweede uur? Wij gaan nog even doorpraten over het Gasthuisplein en het Snijperplein. Uh, daarna. Ja, uh, we zouden nog praten over beschermd wonen. Maar de mensen die daarover zouden praten zijn er nog niet. Dus ja, dat dus is Wat wel gewis is, uh, is weer. Vel ja, die komt zo rond half twaalf. En dan, uh, dan eindigen we met de zandsculptuur. En daarvoor komt Lucas Bruggemans. Ja, dat was weer een aardig uurtje. Ja. Uh, ik moest vragen van Gert Kijk of Ellen het nog komt. Uh. Nee, deze keer niet. Nou, get, jammer. We gaan door naar het nee, serieus. We hebben de Beatles voor. Okay. We gaan weer terug naar het uh, gasthuisplein. Uh, over het vernielen van de fiets, dat vind ik wel erg kwalijk natuurlijk. Ja. Uh, daar heb je neem ik aan gewoon aangifte van gedaan bij. Uh, en, en hoe is daarop gereageerd? Nou, daar is een. Uh, daar moet je dus tegenwoordig uh, via internet uh, ja. een melding van maken. Ja. En. Uh, uh, maar hij is ik daar ook heb... persoonlijk op gereageerd door, door de wijkagent of door iemand ja, van de, nou de politie. Ja, het grappige was, wij gingen die brief schrijven. En ik zat bij mijn buren. We hebben dus met z'n drieën die brief geschreven. En, de, de, uh, met z'n drieën is uh, jij en de buren? En de buren, okay. ja. En op dat moment kwam er een, uh, een jongetje aan van... Uh, Meneer, ik wil u wat zeggen. Ik heb het niet gedaan. En wij alle drie zoiets van, hé, hey, wacht even. Ja. Dus... het. <coughs> Het speelde eigenlijk al een minuut al. Maar dat jongetje komt dus uit die groep. Die nou? komt uit die groep. Mm -hmm. En dat was echt, ik heb het niet gedaan. Dat maakt niet uit. Jullie jullie met z'n allen ja. afblijven. Ja, maar ik wilde even zeggen dat ik het niet heb gedaan. Nou, voort. ik heb daar melding van gemaakt. Er is nog niks over vernomen. En, uh, de, ik heb vanmorgen telefonisch contact gehad met Joop van Lex. Die heeft een uh, mailtje ontvangen uh, via de krant. Uh, vanuit de gemeente. Uh, als reactie op de brief? Als reactie op de brief. Mm -hmm. Wij worden uitgenodigd. Daar nodig ik dan jou ook meteen bij. Uh, we worden benaderd in ieder geval om een gesprek aan te gaan. Wederom. Ja. <laughs> maar dat maakt niet uit. We moeten er gewoon mee door blijven gaan. Wederom uh, een gesprek aan te gaan met de gemeente. Um, die, uh, die uitnodiging die komt op, uh, uh, op. Op titel van de brief. Hè? Ja. Um. Spelen jullie daar al in mee? Zijn jullie ook bekend bij, uh, bij dit proces? Niet, niet van een paar jaar geleden, maar nu, zoals het nu gaat? Nee. We hebben alleen uh, contact gehad met uh, de nieuwe wijkagent. En inderdaad, ja. dat is heel positief. Ja. Maar uh, zoals. Uh, het laatste contact overigens met uh, Niet Meijer was, uh, is er nog niet zo gek lang geleden. Oké. Okay. Ik meen dat dat uh, in 2010 was. Dus hij is ook op de hoogte van de snijplijn. Uh, Pro ja, en, wat uh, heet. Ja, okay. ja, ja, ja. Maar nu uh, worden jullie uitgenodigd? Ja. Je, je zegt al lachend alweer. Verwacht je daar dan wat van als je lachend alweer zegt of denk je van nou dat loopt weer met een uh, nul af? Uh, nou, ik denk nu, omdat we er dus nu best, best wel goed op ageren en mm. reageren, want we zijn er gewoon even op zo'n Helemaal zat er, van klaar mee. En er moet iets structureels gewoon gaan ja. gebeuren. Uh, maar alleen ben ik dus bang. ...dat het zich gaat verplaatsen. Ja, want uh, ja. dat wou ik net zeggen... ...de politie en dergelijke is brandblussen... ...maar je doet liever preventie. Ja. Dus er zal structureel, zoals jij al zei... ...iets aan moeten gebeuren. Uh, dat wordt ook onderwerp van het overleg? Ja. Uh, Ruud, de Ruud, de Ruud, had, Ruud had al een paar suggesties geloof ik. Er is, er is natuurlijk al meer over gesproken... ...omdat uh, het probleem natuurlijk in de Noordbuurt... ...al uh, langer be bestaat. Ja. Er was toen een initiatief... ...van een mevrouw, haar naam ben ik vergeten... Mm. ...om uh, in de oude bushalte... Ja, ja. ...een, uh, een, een jeugdvonk... Uh, dat klopt. Uh, Renaudel plaats. de Lavalette. Ja. Uh, ja, ze had een hele mooie, maar moeilijke naam. Maura van de voornaam en uh, de ja. rest is ze moeilijk. Uh, maar ja, op een of andere manier is dat helaas... ...en nogmaals, ik oh, vind het wel een gemiste kans... Ja, ...is dat absoluut. niet doorgegaan. Ja. En toen is de locatie... <coughs> Uh, verplaatst naar een, uh, boven een café. En ik uh, denk ja, ik weet niet of dat nou wel zo uh, goed is. Dat idee was, was niet handig. Nee. nee. Dat was niet slim. En, um, maar dat loopt toch niet meer, het project? Nee, dat is al op. Nee nee nee. Nee, nee, nee, nee. Het is, het is afgelopen. Ja. En um, het, een jeugdhonk op zichzelf, er wordt op aangedrongen. Er zijn ook uh, activiteiten geweest vanuit de gemeente om dat te realiseren. Mm -hmm. Uh, ik heb er ook met, uh, met, met nog de, de wijkagent Kommer over gesproken en die uh, met name de jeugd erover benaderd heeft van jongens, zouden jullie dat niet uh, willen? En als je dat wil, wil je daar dan ook uh, iets voor doen. En dan is eigenlijk uh, de reactie van.. Uh, Nee, het, uh, uh, daar komt het dan in feite op neer. Ja, maar als je dus die reactie hoort, en ja. diezelfde reactie heb ik inderdaad al, uh, ja. al eens eerder gehoord, dan ja. is dat natuurlijk een opgegeven gedeelte. Dan, nou, moet, je, dan moet je dus geen een jeugdhond nee, bouwen. Nee, vind... Ja, maar het is ook wat jij zegt. Hè. Willen we of willen ze we, willen we dat wel? Ja, er, is ja. in Almere, er is in Almere een uh, project geweest met een jeugdhond. Uh, daar, uh, daar is een container neergezet en uh, er is door de gemeente uh, prachtig geschilderd en uh, weet ik veel, het was allemaal prachtig, alleen de jeugd wilde er niet in. En waarom nou niet? Omdat de jeugd het zelf niet gedaan had. Als er een initiatief wil, uh, wat, wat de gewoon betreft, mm -hmm. dan moet het vanuit de jeugd komen. Maar... Zelf laten inrichten. <coughs> zelf laten we doen. Wel de faciliteiten geven. Eigen verantwoordelijkheid. Zelf laten geven. eigen verantwoordelijkheid, want dan is het van hun. Dat is correct, maar als je dan uh, het gesprek met, uh, met Henk Kommer hoort, dat hij dat is wezen vragen. en dat die jongenlijke hoort zegt van nou, dat vinden wij helemaal niet interessant. dan moet je dat eens vier keer over nadenken, wil je die container neerzetten? Ja, toch ben ik er redelijk positief. Ja? ja, ik vind dat het. Uh, je wilt ze wel een kans geven. Je kent, je kent het fenomeen jeugdraad mm -hmm. hier in, in Zandvoort. En uh, afgelopen. Uh, Afgelopen keer is er een onderwerp aangedragen door de uh, groep 8 van de basisschool van de Nicola ja. En uh, daar werd onder andere ingezet van nou um, een jeugdhonk willen we een chill plek, heet dat dan? Ja, goed, goed. He? Ja, een chill. <laughs> een chillplein. Een chill, een chill <laughs> En um, helaas. Is daar, ...is daar niks mee gedaan. En, uh, maar was... die, die raad geeft toch nog steeds uh, een soort voorzet voor de gemeente of niet? Ja. Dat kan nog steeds? Alleen, natuurlijk, het kan nog steeds. Maar het moet wel daar vandaan komen. Mm -hmm. niet, niet nee, mee. het moet uit de jeugd vandaan komen. Het bedoel. moet uit de ja, jeugd okay. komen. En ik, toevallig heb ik ook nog gesproken met een corrector van het Hagenveld College... Uh, waar toch ook heel veel uh, zandvoortse uh, kinderen ja. op ja. school zitten. Ja. En uh, die heeft eigenlijk ook zoiets gesuggereerd van ja, kunnen we niet vanuit die uh, scholieren iets, iets, uh, iets, opzetten. iets opzetten. En ik, ik ben daar dus, alhoewel het moeilijk zal zijn, ja. zal het. Uh, um, ja, zie, ik. zie ik er wel mogelijkheden, maar je moet je wel realiseren dat over het algemeen de hangjongeren. Nou, niet uh, degene zijn uh, die uh, initiatieven nemen. En als er iets vanuit het Hageveld komt. dan heb je het over een bepaald soort scholieren. Ja. die dat misschien wel. En de vraag is nog maar of. Maar ja, je de, de, de, dus het is, het is moeilijk. De, de uh, mensen van het Hageveld, dat is middelbare school. Uh, ja. De groep 8 van de Nicolaas School is dus een beetje de onderbouw van uh, is zo, maar je de, de, zou de hangjongeren Bach, uh, kunnen ja, dat is een mooi middelding uh, want ik denk dat er is daar een, een, een leraar, hoe heet hij ook weer Jan, Jan Boots geloof ik nou ja, een, een of van de hmm. leraren die is super enthousiast ja. en uh, ik denk dat als je die richting uh, uit zou gaan dat je misschien wel wat zou kunnen bereiken Waar zou, je dat, waar zou je dat willen situeren? Want de, bu de, de bushok is natuurlijk... Uh, dat is, is, is, nee, uh, waar is het probleem? Ja, waar. Waar is het probleem? Ja, nee, nee het probleem is waar. Waar? Omdat, omdat ik zou me kunnen voorstellen dat als dat jeugdhond op het Jan Sneijerplein komt, dat de hele buurt... <coughs> <coughs> dat de hele buurt stijgert. Dat kan ik me wel een beetje probleem, voorstellen. Ja. Het probleem waar, uh, ja, daar moeten, moeten we ook heel kritisch naar kijken. En daar moet je, eerlijk gezegd de jeugd ook bij betrekken. Ja. want als je gaat zeggen: nou, we doen het daar, dan zegt ze: ja, ja, maar de wil. Ja, maar ik denk nee. dat de jeugd wil We, hebben, we hebben dat gehaald he, bij ja. uh, wat dan nu pluspunt heet, vroeger AXA. Ja. Ja. Uh, we, Is we, dat hebben, geprobeerd? we hebben we dat geprobeerd en dat lukt natuurlijk. Want nee. wat zei de jeugd? Ja, ik ga daar uh, naar Precies. het gebouw waar mijn opa en oma opkomen. Ja. Kom Ja, maar deze... Nou, we hadden, we hadden vroeger natuurlijk wel uh, achter de uh, protestantse kerk. <laughs> ja. Ja, de twee Vliegende jeugd Schotel. Ja, Jeugdsociëteiten. En die, die liepen van, uh, van jong. En daar brak het. Ja, maar. Ja, ja, maar Oké, okay, dan laten we dan eens we andere tijden hebben. Ben, want ben toen de... gingen we nog figuurzagen. Kom. Nou, zo. Jij des... maakt mij niet wijs dat er in, in, in, uh, in de Vliegende Schotel iemand met een figuur zag. Onderkijen. Nee, je, was, nee, nee, dat je had destijds die sociëteit zoals de Vliegende Schotel. Ja, de Joka. Ja. Die werden, het bestuur bestonden uit jongeren. Ja. Ja. Eigenlijk is het fenomeen jeugdhonk dus niet helemaal niet nieuw. Nee, nee, nee, Alleen, niet hoe, nieuw. Hoe, krijg, hoe krijg je nou? Hè? Je, je hebt uh, uh, concreet last van die lui. Ja. Het zijn allemaal uh, jonge lui die zich uh, kennelijk heel erg uh, vervelen. Ja. Of het juist leuk vinden ja. om met z'n uh, tiener daar te gaan uh, brommeren en te doen. Ja. Hoe? Zou je die lijn nou daar uh, toe kunnen bewegen om naar zo'n hok te gaan? Geen idee. Nee. Nee. Ik zou het niet weten, Wim. Nou, het, zou, het zou in ieder geval vanuit zelf. Maar kan je, kan je meer met hun in gesprek, denk je? Of is ja, het dat uh, denk hier dan klaar? Dat denk ik ja, wel. Ja, wel? Ik denk wel dat je, als je met, met, uh, met de wijkagent... Uh, gewoon reëel gaat daar naartoe gaat. Ja. En, ja. Uh, en zegt van nou uh, uh, laten we een clubje formeren, want je moet dan niet met 30 man uh, rond nee. de tafel gaan zitten. Van, van uh, kies een aantal mensen die, uh, die je vertegenwoordigen. Je zou het, je zou het kunnen proberen. Maar zou, zou, het blijft moeilijk. Zou dat niet stap 1 kunnen zijn bij jullie uh, probleem? Nee, dus niet stap 1. Stap 2. En wat is stap 1? Stap 1 is toch uh, uh, maatregelen nemen ja, om, om de zaak uh, uh, in de hand te houden. Mm -hmm. handhaven. Uh, handhaven. Handhaven. Nou ja, handhaven. Er wordt dus gehandhaafd, maar je kan van de politie niet verwachten dat ze elke... Uh, Elk moment nee, op het plein. Nee, nee, nee. dat, nee, dat, dat gaat te ver. Er, staat, er hangt een camera op het gas. Ja, dat was een vraag die ik nog ja, had. Die is nou, onlangs geplaatst. Die is onlangs geplaatst. Ja. Dat weten we allemaal. In het hele dorp zijn ja, maar er een aantal... wat kan je daarmee? Je kan kijken. Nou ja, nou, het, geeft, het heeft ook een preventieve werking. Link. Ik ja. vraag hem überhaupt af of hij werkt. Nou, hij, hij, hij werkt ongetwijfeld. Maar ik vraag me dan af wat je ermee kan. Je kan kijken dat die jongens daar staan. Je kan kijken dat ze uh, ja. een rondje rijden. Maar... Ja, maar... Ja, uh, die Zolang daar niks, niks, niks uh, gebie, nee. op gebied van misdrijven gebeurt, nee. heb je niks aan die camera. En die, die opnames zijn altijd achteraf bekijken. Ja, naar aanleiding van nee, de niet als je jouw fiets kapot heeft. Het achteraf. is, nee, nee, het nee, is nee, nee, wel maar... zo dat op dit moment uh, zijn die hangjongeren vrij anoniem. Hè? En dat is eigenlijk ook de reden ja. dat je, tenminste dat vind ik, ik weet ook niet of het juridisch mogelijk is, maar bijvoorbeeld de kentekens moet gaan registreren en doorgeven. Ja. Ik weet niet of dat kan, maar het, het, je haalt ze dan wel uit de anonimiteit. Dat ja, is één dat ding is En uh, zo'n cameratoezicht, uh, ja even los van andere bezwaren maar, maar je haalt ze uit de anonimiteit ja. Ja. ja en ik vraag me af als de politie komt dan is het over het algemeen wordt er gewaarschuwd en niet geverbaliseerd en als je gaat verbaliseren dan haal je ze ook alweer uit de anonimiteit maar dan moet je wel wat hebben om te verbaliseren ja. en als ik uh, uh, daar ga zitten en uh, ja. ik ga uh, wat, ja. wat schreeuwen dan doe ik niks strafbaars. De burgemeester heeft ooit Afgelopen gezet... maand zijn de hele ploeg. Deur... wegsturen kan, maar. Ja. Nee, die zijn geverbaliseerd. En ja. wat, ja. wat, wat hadden ze dan gedaan? Op het Ik heb het helaas niet gezien, mm -hmm. ik was er niet. Maar ik heb vernomen. dat ze dus allemaal geverbaliseerd zijn. Ja, ja dan moet ze dus iets strafbaars gedaan hebben. Dan moet er in de APV iets oh. over ja. opgenomen er staat, zijn. Er staan toch van die borden. Uh, en daar staat onder andere dat schreeuwen uh, kost zoveel euro. Ja, ja dat is het. Ja. En dat soort dingen. Ja. En die zou je eigenlijk in de hele Noordbuurt moet, moeten zeggen dat bepaalde regels uh, gelden voor... Uh, voor die buurt. En als je de overtreedt. Ja. Dan, dan, uh, dan krijg je een boete. En met scooters ja. over de snelweg. Nou mag sowieso niet. Nou, het... Ik noem mag oh, nog... het ook. Ja, ja. Nou, zelfs de dames gaan ja. tussen nou, die de moet de ook, zitten. Ja. Die moeten ook. Die moeten ook. Genoeg. Genen, geen uh, die dames uh, die gaan op, het, uh, op ons voortuintje zitten. Ja. Genoeg handvatten. Ja. Ja. Kortom. Um, we hebben er lang over gesproken. We gaan zo naar het andere onderwerp. Uh, jullie gaan in gesprek met de gemeente. Jullie hopen dat de gemeente daar wat, uh, wat maatregelen aan gaat uh, ja. treffen. Op korte termijn. Op korte termijn. En ik Heel heb je om... al horen zeggen pleinen afsluiten enzovoort. Maar praat dat even met uh, de gemeente door. Ja. Zou ik zeggen. Ja, er zijn rigoureuze niet... maatregelen te verzinnen. Ja. Maar we zullen op de hoogte houden. Hou ons zeker op de hoogte. Ja. Uh, het gaat natuurlijk wel om dat de jeugd uh, of normaal gaat doen of verdwijnt. Laat het zo afgaan. Ja. Dank wel voor de komst. Graag gedaan. En we horen graag verder. Ja, Oké. Okay. Goed. En wij gaan verder naar gezeur van Gert van Kuik met de Beatles. Oh. <laughs> Maxel Silverhammer. De mededeling dat het geen verzoekprogramma wordt Gert van Kuik, uh, sluiten we dit weer af dit was de laatste keer, dit was het laatste verzoeknummer aangeschoven is uh, Freek Veldwits, Freek Veldwits van folklorevereniging uh, De Wurf um, heeft een stuk geschreven in uh, de krant, een brief en het gaat over het ophangen van posters uh, tijdens evenementen en nu uh, het verzoek van uh, Centerparks om evenementen te organiseren in Centerparks uh, Frijk, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de aanleiding uh, voor de brief? Uh, er stond uh, eerder ook al een stukje in de krant over dat Centerparks uh, evenementen wil organiseren. Er stond er 9 augustus een stukje bij oog en oor. Dat Centerparks wil dus uh, evenementen gaan organiseren. Uh, in allerlei waarden, toneel, zang, dans... Terwijl dat al in principe in Stamford is. De kwerken erg de indruk dat ze dat een beetje naar een doel wil houden. staat dus onder in dat stukje van bij ons heb je geen vergunning nodig. Nou, wil je wat organiseren heb je in Stamford een vergunning nodig. En die kost wel of geen geld. De ene keer kost het niet en de andere hoort op bedrag. En de andere als erg is, kost het een hoop geld. Treek, even praten we bijvoorbeeld als Roy... dat ze Roy inviteren om daar zijn talentenjacht te houden. Dat soort dingen? Ja. Oké, okay. dan weten kijk, we waar we het uh, over hebben. Maar daar, daar op Roy of volgend... Roy wil een kofferbak verkoop... en dat vindt de gemeente, weet ik... die vindt dat commercieel dan. Dus dan kost dat geld bijvoorbeeld. En, ja. Kijk, wij hebben vijf jaar geleden... Hebben we een, een buitenevenement georganiseerd. En dat is dan cultureel. En dat kost uh, eerst geld. Maar met veel praten... Kost het op een gegeven moment niets meer. Nou, en dat is dan positief. Uh, met, dat, met dat evenement wilde jij naar uh, bekendheid geven in uh, Centerparks, begrijp ja. ik? Dus ik kom in Centerparks uh, met, uh, met het buitenevenement, daar is het mee begonnen nou, Ik was al eerder geweest, wel eens met de uh, met uh, winteruitvoering. En uh, nee, dat het beleid was, dat mocht niet hangen. Toen ben ik geweest uh, met het buiten-evenement vijf jaar geleden. Ik denk, nou, dat is heel breedschalig. Nee, het beleid was dus, uh, dat mocht niet. En uh, nou, we hebben de buiten evenement gehouden. Nu is het zo goed als afgelopen, en dan komen de mensen van, goh, wij wisten niet dat het er was. Nou, het heeft overal gestaan. Ja, maar wij zitten in het park. Dus ja, helaas, daar mag uh, niks hangen. Mm -hmm. Dus toen is het al gaan kriebelen altijd van, uh, uh, ja, dat klopt niet. Dus heb ik uh, de week daarna heb ik contact uh, opgenomen met, uh, met Centerparks, of toen heette het... Toen heette het, dus, het nog Centerparks? Parks ja En daarna kwam uh, Sunpark. -product. Sun -product. Ja, dus ik heb contact opgenomen. Ze wouden er eerst niet over praten. Maar met veel uh, moeite heb ik iemand gesproken. En die zei, ja het beleid is gewoon van... Uh, wij willen de mensen niet uh, wijs maken dat er wat in door is. Ik zei, nou dat vind ik kinderachtig. Ik zeg, want hoeveel mensen komen daar? Gaan daar naartoe? Zijn daarin geïnteresseerd? En uh, nee, dat, het beleid was zo en er was niks aan te veranderen. Nou, dus dan ga je eigenlijk voor... Uh, het winterevenement voor de toneeluitvoering Ga ik gewoon weer Daar toe met een aankoop weer Mag dit hangen? Nee, ons bewijs is dat het niet mag hangen Ja, Dat wordt nu uh, niet De redactie heeft even nagebeld Ja, ik, ik wil even terug naar die uh, Je hebt het over een aantal jaren geleden uh, Daarna is het Sunparks geworden De policy van Sunparks is Mensen gaan lekker het dorp in het strand op en dat was ook te merken, want uh, je, je kon daar met uh, de toenmalige directeur van Filster kon je daarover praten. Nu is het weer Centerparks, dus de verwachting is, uh, wat gaan we doen? Maar uh, stel dat je die poster daar nou uh, wel zou op, op mogen hangen, denk je dat het uh, uh, publiek trekt naar het dorp toe? Er zijn, dat altijd, dat... Er zijn altijd mensen die... Uh... ...die toch interesse hebben. Stel, er zitten 2000 mensen in het park... ...en je hebt een, een cultureel iets. Hè? Het kan een toneel zijn... Uh, ...het kan yes-wezen, wat in de krocht is... Mm -hmm. uh, ...de concerten zondags in de kerk. In de kerk, ja. Stel, er zitten 2000 mensen in de in het park... Die hebben er misschien 10 interesse in... ...die zeggen, goh, leuk. Op dat geval He? is er niks. Dus we praat je over een heel kort... ...heel kort uh, percentage eigenlijk. En is dat dan zo erg... Nee, Om daar bekendheid aan te geven. Nu. nu uh, uh, zegt Centerparks. dit berust op een misverstand. Uh, we zijn in, inmiddels een aantal jaren verder. Ga je dat nu proberen. bij jullie volgende uitvoering? Ja, ik ga het in, uh, in maart. Uh, ga ik naar Centerparks. Uh, voor het, uh, het park en het hotel uh, aanproberen te hangen. En uh, ik weet, kijk. er is natuurlijk. voor, die, uh, voor de uitvoering die wij geven. is er uh, denk ik heel weinig. Maar stel dat je vijf of tien mensen heb ja, dan zijn ze welkom dan en nu, heb je uh, toch een, een doel bereikt wat je wil nu uh, uh, verzoekt Centerparks eigenlijk om een evenement te organiseren in uh, in Centerparks hoe denkt de Wurf daarover om daar een voorstelling te geven nee Het, uh, wij hebben dus een, een, een publiek wij hebben de krocht en uh, zoveel verenigingen hebben dat en dat is uh, knus en dat, is, uh, ja, dat trekt toch de mensen. En het is te ver weg. We hebben dat ooit gehad met het NH-hotel ook. Voordat het gebouwd werd zou mm -hmm. daar een theaterzaal komen. Ja. Nou, en... Uit de loop. En dat is uit de dat, dat heel... We hebben toen een bespreking gehad met verenigingen. En die zeggen, ja, maar mensen komen er niet. En het heb je gehad met de operettevereniging. Die hebben in de Schouwburg gezeten... Nou ze hadden ik weet niet hoeveel Ze, ze moesten drie, twee, drie voorstellingen hier in de kroeg geven en, en de Schouwburg uh, die, die zat voor een uh, vierde vol ja. Mensen gaan niet uh, weg ja, nee. Freek, maar het moet natuurlijk wel van twee kanten komen hè? Laten we zeggen het dorp en Centerparks. Je kunt je voorstellen dat Centerparks mensen naar het dorp komen, maar je kan je ook voorstellen dat je in Centerparks een keer een Zandvoortse avond organiseert, voor de gasten van Centerparks. Dat hebben we in het verleden hebben we dat, uh, dat gedaan. Sinalenpellen, folklore... Nou ja, ja, we hebben in het verleden hebben we daar wel, uh, hebben wij daar wel avonden gegeven, en daar praat ik toch over uh, 20 jaar terug, denk ik, ja. zag eens aan. Dat is geweest. Uh, dat, dat is geweest, maar er werd geen uh, prijs meer opgesteld op een gegeven moment ook. Okay. Het, het zou dus... Uh, wat jij zegt, zou best zo kunnen zijn dat Centerpark Park zich gewoon eens een keer vraagt aan de wurf van... Jongens, jullie zijn de Zandvoortse Volkloorvereniging, doe ons eens een avond of vanmiddagprogramma. Zou je dat wel willen? Dat zou ik best wel willen. Maar kijk, daar zit wel wat tegenover natuurlijk. Wij hebben in het verleden heel veel zo gedaan, allemaal voor niks... Als we nu een, uh, iets, uh, een uh, uitvoering geven, dus waar we in Centerparks, dan zit er wel een, een klein uh, prijskaartje ja, dat, aan. Dat, dat, dat is een onderhandelingsproject. Ja, nee, gaat, goed, gaat, maar, maar dat, is, uh, de, uh, dat, dat is wel het vervolg ervan. Ja, ja, het, het gaat erom of de Wurf dat wil. Dat, we, zou, we zijn best wel bereid. Ja, ik kan me bijvoorbeeld uh, een evenement voorstellen zoals uh, Rondje Vijverhut. Wat een geweldig ding zou zijn ja. om het in, in Zandvoort te hebben. Dat is in het Centerpark. Iedereen lag altijd krom van het lakken toen ja. dat uh, gebeurde. Dus dat lijkt me nou iets wat je daar wel kan organiseren. Ja, dat wel. Kijk, de, de, je hebt water. Maar bijvoorbeeld een ander uh, evenement, uh, ik heb daar niks geen bemoeienis mee, maar de Korendag krijg je eerders in de kerk. Nou, dan heb je de kerk, iedereen loopt in en uit. Hè, die gaan een uurtje zitten en uh, ze komen smiddels weer. Maar als je dat in Center Park zou houden, dat is veel te ver weg. Dan krijg je geen publiek wat je, wat je moet hebben. Nee, dat denk ik ook niet, maar dat is de, de, de organisatie die daar een, een, een oordeel over gaat vellen. Dat, maar ik, maar dat ik, ik. zie dat jou, uh, jij hebt liever de trek naar het dorp toe. als de trek ja. naar Centerparks toe. Je moet in ieder geval ja. geen, uh, geen evenementen uit dorp halen. Nee, dat ben ik ook met je eens. Nee, dat. He, want uh, de, de, ze zijn al beperkt. Eigenlijk. Ook. He, je kan veel meer kleine evenementen in dorp hebben. En in verhouding met andere gemeentes. En die moet je al niet wegtrekken naar Centerparks. Ja. Maar dan heb ik ook nog. Kijk, uh, we hebben zolang het Centerparks is en Sunparks. We hebben, zijn begonnen met Grandorado. Grandorado. Ja. Vendorado. Nee. Vendorado. Vendorado. Vendorado was de eerste. Maar er is ook nooit geen sponsoring voor een, iets wat in Zandvoort is. Van die kant af. Dat is niet helemaal waar. Nee? Er zijn wel eens, ze hangen niet met zulke vlaggen erbij. Maar ze doen wel eens uh, kaartjes en prijsjes weggeven. Dat moeten ze dan aangeven en ik moet zeggen CFM ook, ook, ook, ook. maar zij, wat jij zegt is waar, je kan ja, niet ja, zeggen van ik van evenement uh, doe van... maar even 3000 euro, dat doen ze niet aan nee, kijk, er is geen evenement dat je zegt van, uh, ja, Nou ja, we weten Casino is een uh, prominente uh, sponsor ja. voor een hoop evenementen valt dat weg, dan vallen heel veel evenementen weg, mm -hmm. dat weten we ook ja. en zo'n zo centerpark zou daar best uh, in kunnen springen ...want uh, we moeten allemaal bezuinigen... ...en er is uh, niks ik, meer ik zou, te organiseren. Ik zou zeggen, dien een spons aanvraag in bij uh, Centerparks. Nou ja, ik kan het proberen. Ja. Hey, Freek, het uh, punt is duidelijk. Ja, uh, uh, we gaan wel eens kijken hoe dat nou ziet... ...want ik, ik, ik, ik ben er ook... Uh, uh, ...aan het kijken hoe dat nou moet. Uh, de evenementen die in Zandvoort plaatsvinden... ...vind ik ook Zandvoort, maar er zijn best kansen... ...zoals bijvoorbeeld de Rondje Vijverhut... Ja. Uh, ...om daar te organiseren. Dus dan ga je uh, de, de park in... En dan is het voor beide partijen hartstikke leuk. Toch? Ja, maar kijk, zo'n rondje vijf, uur, uh, waar moet je dat doen? Uh, er vijfwit. zijn wel eens ideeën geweest in, in de Zwanenmeer, nee, nee, maar dat, je, dat werkt niet. Nee, dat moet je bevijnd dus, dus, ja. Nou, okay. en dat is juist uh, punt. We gaan het punt. Maar zien. het evenement moet in Sanford blijven. Oké, okay. okay. het punt is duidelijk. Bedankt. Oké. Okay. Goed, wij dromen nog even door met de mama's en de papa's. California Dreaming. California Dreaming. Dreaming on. Een beetje, een beetje zomerse muziek. Ja. Een beetje en, uh, gezellige zomerse muziek. Als ik naar buiten kijk, dan is het wisselend. Maar wij bekijken naar de positieve kant, want het zonnetje was er net weer. En het zonnetje kan goed gebruikt worden door de zandsculptuurbouwers. Lucas is aangeschoven. Welkom. Ja, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Laat het in zijn papieren, want we hadden al gevraagd naar het boekje. Het boekje uh, uh, met route over zandsculpturen gaat binnenkort liggen bij, zeker bij de VVV, waar iedereen dan de route kan uh, kijken en komen kijken bij het, uh, het sculpturen en het uh, maken van mooie dingen. We spreken dit jaar over het Europese kampioenschap. Vorig jaar was het het nationaal kampioenschap. Uh, hoeveel, het stond, op... stond op één plek op het Badhuisplein, nu staat ja. het overal uh, verspreid. Ik heb uh, bakken gezien op het uh, Raadhuisplein, Kerkplein, Zijn er nog uh, Badhuisplein. Zijn er nog meer locaties? Uh, ja, voor het uh, Stadhuis en het uh, ja, Raadhuisplein, Badhuisplein, uh, Raad ja. uh, Bad uh, Vrouwvaarse en het uh, Kerkplein inderdaad. Dat zijn de locaties? Ja. Uh, Negen verschillende, Negen verschillende uh, stukken. Eén grote uh, demosculptuur met als thema uh, Zandvoort. Dus daar komen verschillende uh, items van? in terug. Die staat op het Badhuisplein. Badhuisplein. Uh, ja, aan de kant van, uh, van het casino. Ja. En uh, daar komen dus verschillende dingen in terug waar, waar Zandvoort bekend om is. Een, een, een raceauto, een bomschuit uh, en meer van dat soort. Uh, en wie om... gaat dat maken? Dat wordt gemaakt door twee uh, Nederlandse kunstenaars, Maxim en Suzanne. En um, dus dat is ja, van dichtbij huis. En dan de andere acht sculpturen worden gemaakt door verschillende kunstenaars uit Europa, uit ja. acht verschillende landen. Um, het is een, een kampioenschap, dus mensen moeten zich opgeven. Er hebben zich negen uh, koppels of teams opgegeven voor iets te maken. Wijzen jullie uh, toe van uh, dat moet je maken of mogen ze met een ontwerp komen? Nee, we hebben samen met de, met de gemeente overleg gehad over joh, wat doen we als onderwerp uh, dit jaar. Vorig jaar was het bekende Zandvoorters. Um, en uh, dit jaar kwamen we, of hadden we het idee om het iets breder te trekken. Ja. Hè, want we kwamen toch wel veel personen uit met de sculpturen vorig jaar die nagemaakt werden. En dit jaar is het thema zagen en legende. en het gaat dan om zagen en legende uit het land van herkomst. Dus zagen en legende uit Rusland, ja. uit Portugal, uit Ierland. En ze vertellen dus een, een bekend verhaal wat, wat uh, dus voor ons niet altijd bekend is... ...maar in die landen een heel bekend verhaal is. Er kan dus iets komen te staan worden gebouwd, waar ja. je eigenlijk denkt van wat, wat, wat kan ik dan mee? Ja, precies. Nou ja, uh, als het goed is, uh, dan uh, verschijnt er binnenkort uh, naast de sculptuur een beschrijving van het verhaal, zodat de mensen ook daadwerkelijk kunnen zien... Dus je kan met, wat, het, met, met het boekje in de hand, kan je erbij gaan staan ja. van, nou, dit moet het worden. Ja, precies. En in, in het boekje staat dus nog meer achtergrondinformatie, dus niet alleen het verhaal, maar ook informatie over de kunstenaar die er aan het werk is, en dergelijke. Nou, want eigenlijk is het leukste van de zandsculptuur, dat vind ik, uh, elke dag ergens gaan kijken. Ja. En zeker nu tijdens de bouw is het voor mij uh, het, de interessante, meest interessante periode om, uh, om te komen kijken. Wanneer gaan uh, ze beginnen. Oh. oh, ja? Ja, want het grondst namelijk dat het gisteren zou kunnen ja. Maar ja. Ik heb begrepen dat het vandaag de kisting weggaat. Ja. Vandaag en uh, vanmorgen zijn de, okay. de kunstenaars begonnen. Wij zijn al wel de hele week ja. in, uh, in, in Zandvoort aan het bouwen. Afgelopen maandag zijn we begonnen met de opbouw. Ik heb de trilmachines gezien. Ja. ja, dus met uh, groot materieel, met kranen en met, met, uh, met trilmachines zijn wij bezig om, om, de, om de toren. Te maken. Die torens uh, die worden uh, met bekistingen gemaakt en iedere ja. keer zie ik weer die, die trillen erop staan. Uh, ik wil niet zeggen dat het beton wordt, maar het wordt natuurlijk wel knallend knalhard. Ja, het is de bedoeling dat het, dat het zand en water, want er wordt heel veel water ja, gebruikt, um, zo verdicht wordt dat er dus geen ruimte meer is tussen de korrels. Mm -hmm. En uh, door zo'n stevige constructie te maken, het, het zand kan geen kant op omdat er houten kisten omheen zitten, ja. worden het gewoon hele harde blokken die dus. Ja, zo stevig zijn dat er sculpturen van gemaakt kunnen worden. Een beetje mergelachtig. Hmm, kan je het toch niet helemaal mee vergelijken. Maar... Ja, dat zijn vierkante zandsteuntjes. Kijk, dan komen we tot, uh, tot oh. het, het soort zand. Het soort zand? Wat wij gebruiken. En dat is uh, heel iets anders als, uh, als strandzand. Strandzand ja. is dus door de jaren heen en er uh, erosie helemaal rondgesleten. En dat zijn eigenlijk allemaal balletjes. Ja. Ja. Als je die in, in, in, een, in een bak zou doen en je haalt vervolgens de wanden weg, dan rolt het allemaal uit elkaar. En dit is nog heel jong zand, dat komt diep uit de bodem van, uh, van de rivier. En uh, dat is dus nog heel hoekig, dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine blokjes en die zijn stapelbaar. Bestel je dat? Ik zie me ervoor te stellen van, nou, ik wil een EK zandsculptuur verzinnen. En ik heb een paar bakken zand nodig. Hoe kom nou, je daar we aan? Hebben, We hebben uh, meerdere zandleveranciers en, en zandkutten. Kijk, doe, doe niet dat voor de eerste keer. Nee. Maar... Uh, geprobeerd. En uh, uiteindelijk zijn we nu. We zijn nog nooit beter zand tegengekomen nee. als het zand dat wij nu hebben. En daar zijn de kunstenaars van over de hele wereld over te spreken, over het zand waar we hiermee werken. Um, maar dat. Uh, uh, wordt uit de bodem gehaald, vervolgens gewassen en gespoeld. En dan tot een bepaald uh, ja, mengsel, het hmm. wordt eigenlijk gezeefd. En dat het, het hele fijne zand, dat, uh, dat, daar werken wij mee, zodat je hele mooie gladde oppervlaktes kunt maken. Uh, ja. ja, ik kan er nog voor, ja, is het een ongelukje gebeurd, er viel er een stukje af. Nou ja. Het is wel weer gerepareerd, geloof ik, maar. Het, het, het was niet echt uh, vallen, het, het was. Ja, dat, dat was, dat was je, het, het hoofd was eraf. af. Ja. ja. En normaal werken we dus vanuit één uh, compact blok, uh, maar kleine gedeeltes zoals toen het hoofd van Toon Hermans, uh, daar kunnen we dat wel weer dat moeilijk, op modderen. Beter, ja, ja, ja. Want je kunt er niet meer gaan stampen. Nee, dat stampen dat gaat niet nee, meer. Als de bekisting eraf is, dan nee. zou de rest instorten. Uh, maar uh, in, we hebben daar wel trucjes voor. We in het geval van een techniek. hoofd uh, gaat daar een emmer op, zonder bodem op zijn kop. En daarin wordt het zand aangestampt oh ja. en dan wordt de emmer er vanaf getrokken. Ja, nou, en behalve, behalve water wordt er nog wat aan toegevoegd om het steviger te maken? Nee, het is echt puur zand en water. Zo. Uh, en uh, dus wat ik net vertelde, door de bekisting en het aanstampen wordt het een compact blok en blijft het allemaal staan. Daar haalt Het echt heeft, uh, zijn regenbuien, storm en al. Dat ja. hebben we vorig jaar gezien. Dat, dat, uh, inderdaad, inderdaad, het is wel zo. Uh, er wordt dus niets aan toegevoegd, er wordt niets doorheen gemengd. Want dan zouden we het ook niet meer kunnen bewerken. Wat we wel doen is, als het, maar dat gebeurt alleen met gedeeltes die op dat moment klaar zijn. Die worden ingespoten met een, dat is een, een mengsel van, van eiwit en water. Wij noemen dat windscreen. En dat geeft eigenlijk een dun filmlaagje over een huid over de, over de sculptuur. Zodat het buitenste laagje beter beschermd is tegen wind en regen. Een soort blanke lak. Een nou, haarlak. Ja, lak. Een soort haarlak, inderdaad. Ja, ja. Ja. Um, er wordt nu gebouwd. Ja. Dan wordt er gesureerd. Dat Wanneer uh, de officiële opening is? Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag, ja. Is dan ook de jurering klaar? De jurering uh, is twee uur voor de opening. Dus uh, vanaf half drie zal de jury uh, vrijdag uh, wie, door... wie zit, wie zit uh, dit jaar in de jury? Uh, twee lokale kunstenaars en... Uh, wethouder. Welke? Durf ik zo niet te zeggen. Ja. Nou, Oké, okay, maar ja. <laughs> uh, Daar komen en, we uh, nog wel achter. wethouder Tonen. De wethouder van cultuur. Ja, ja, ja. Dus de driekoppelig jury gaat ja. dat... Uh, ik ben zeer benieuwd. Hij heeft een strand in het gehad, dus hij heeft uh, verstand van zand. Verstand van zand. <laughs> nou, ik, uh, ik heb hem een zandkastel te zien bouwen met zijn klein zoon... Uh, bij, uh, achter het museum bij de bekendmaking uh, van het uh, sculpturefeest. Maar het hield niet over? Of ging het wel? Ja, dat laat ik niet. <laughs> nee, maar uh, leuk. Dan is de opening, dan is de jurering... en dan uh, uh, blijft het staan. Nou hebben we vorig jaar gezien dat er... Uh, toch wel wat rekels zijn die, dus nodig een stukje af moeten halen. Uh, wordt het weer uh, behekt? Ja, um, vorig jaar uh, zijn er laaghekken omheen gegaan ja. en dat ging na één nacht al fout. Um, toen toen we zijn hooghekken. er hooghekken omheen gegaan en uh, daar is iedereen. Op tegen eigenlijk. Want het, is, ja, veel, het ja. is jammer. De foto's worden een stuk minder mooi. En, ja. Maar aan de andere kant willen we ook dat ze blijven staan. Uh, dus we gaan het dit jaar anders proberen. Er wordt extra geserveerd door de politie. Met lage hekken. Met lage hekken, maar daar komen. Uh, ja, kastanjehout komt er omheen. Dus dat zijn eigenlijk. ...houten stokken waardoor het toch iets moeilijker wordt gemaakt om er, uh, om er overheen te komen. Okay. En tevens zal er weer camerabewaking zijn. Ja, we hebben het gedeeltelijk al. Hè? Natuurlijk op Kerkplein en Raadhuisplein hangen nu camera's. Ja, op ja, ja. plein nog niet. Nee, maar die worden vandaag meegenomen. De ja, inderdaad. Het, uh, het, het, het vreemde was natuurlijk dat uh, toen het eigenlijk afgelopen was, gingen die hekken weg. Ja. En toen ja, heeft het maandag het Maandag gestaan. Maandag staan. Ja. En er werd helemaal niet niks niks kapot gemaakt. Nee. waar is het? Ja. ja, ik stond daar heel erg van te kijken. Een In ik... incident dus. Ja, het is en blijft een incident. Ja, maar ja, één keer een hoogdraaf is een hoogdraaf. In ja, het, het incident is gewoon heel erg zon. Maar uh, in ieder geval kunnen we vanmiddag op een bankje gaan zitten als het niet regent. Dus nou, ik even uh, kijken van wat dat, er gebeurt. Dat is mogelijk en dat gebeurt al. Het is al erg druk bij de sculpturen. Ik kom net Leuk. bij de sculpturen vandaan ja. en de mensen zijn uh, vol. Ik had gisterenmiddag al gerust. Ik denk, ik ga plein op een bankje zitten. Eh. Even lekker kijken. Hoor jij bij de mannetjes? Ik hoor, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nee, ik, zijn, ik weet, ik dus kom niet uit Zandvoort, maar gezelschap. ik weet wel wie de mannetjes zijn. Ja, Kijk, het is een exclusief gezellig. <laughs> Als je een snor hebt, heb ik al begrepen, hoor je er niet bij. Nou, ik heb mijn vraagtekens bij de heer Buchel, maar daar gaan we het nog wel even. <laughs> Goed, de um, Nederlands kampioenschap, Europees kampioenschap, en op mijn papiertje heb ik erachter geschreven WK. Is dat uh, te realiseren? Tuurlijk. Is, is dat er ook echt? Ik kan bijvoorbeeld dat het er is, maar hoe, hoe gebeurt dat? Mensen vragen vaak van, joh, hoe zit dat dan en ja. hoe werkt dat dan? En het is niet te vergelijken met het WK voetbal. Er zijn geen kwalificaties. Wij proberen uh, op het moment dat wij. Uh, een, uh, mean, je zet iets op, je ja. zegt van nou ik wil het wereldkampioenschap uh, hebben. Je doet nu Europees en je, je krijgt uit Rusland mensen en noem maar op. Dan gaan wij proberen om ja. de beste mensen ter wereld naar Zandvoort te krijgen. om, uh, om hun kunsten te vertonen. Ja. Ja. Dus, het is een beetje een professie geworden. Uh... Dit zijn allemaal professionals. Ja. Het zijn allemaal mensen die gewoon het hele jaar door sculpturen maken. Ik ja. zie op jouw trui ook staan: World Sand Sculpture Academy. Dat is het. Dus er is een wereldorganisatie. Ja, okay. ja. en daar, daar werk ik voor. Okay. En wij uh, zitten in Den Haag en wij organiseren projecten wereldwijd. Dus van oh, Japan minst... tot Colombia tot mm -hmm. het Midden-Oosten... Heb je dan een boek waarin staat: van nou, dit is een goede, dat is een goede, die maakt dit, die maakt dat soort. Zoals... Ja, het staat niet in een boek. Ja, nou, maar in je hoofd dan? Ja, of... Nee, nee, we hebben, gewoon een, we hebben een database van ongeveer 600 uh, artiesten. artiesten wereldwijd. En, die je dan niet. en, en bijvoorbeeld voor een, een EK hier schrijf ik uh, kunstenaars aan. Ja? En zij geven aan of zij uh, deel willen nemen. En dan ga ik daar, maak ik daar selectie een selectie in wie ja. ik het liefst wil hebben. Dus voor mij de, kwalitatief de beste kunstenaars. En, en hoe, hoe selecteer je dat? Want... Uh, de, de, de een maakt de gezichten mooier als ja, de andere die uh, uh, auto's mooier maakt nou ja toch uh, op, op ervaring en ik heb met, met, uh, het is niet het eerste project wat ik organiseer nee. uh, uh, je, je leert de mensen kennen en je, je weet op een gegeven moment, je hebt een goed beeld van uh, hoe uh, zij kwalitatief uh, en uh, het liefst zo breed mogelijk, ja. dus uh, niet alleen uh, architectuur kunnen maken, maar ook anatomie en dergelijke, uh, ja. Ja, ik, kan, ik kan me dat van vorig jaar nog wel herinneren. Die uh, kunstenaar die Sissi aan het maken was. Die was van plan om achterop een heel gedicht te schrijven. Ja. Op een gegeven moment zag hij daar van af. Hij zei, het is zo moeilijk. Ja, het is uiteindelijk wel gebeurd. Ja, maar niet alles. Oké. Okay, uh, ik, ik ken het gedicht niet uit mijn hoofd. Uh. We gaan kijken. Ja, we gaan zeker kijken. En uh, ik raad ook de, zeker de zandvoerders aan. Gaan, wacht niet tot volgende week. Ga vandaag kijken. En probeer elke dag eens ergens anders te gaan kijken. Ja. Want dan zie je wat er gebeurt en je ziet uh, en je, je ziet geval werk ziet hoe dat is. hoe dat gebouwd wordt is heel erg interessant okay. Lucas heel erg bedankt voor je komst en ja. de toelichting van hoe het allemaal gaat ik hoop dat jullie snel te zien en uh, te luisteren oké okay. wij ook wij hopen ook dat ze allemaal komen kijken en, uh, Zo is heb dat. je nog een leuk muziekje ja uh, Rosenberg Trio Bosso del Dorado Rosa Dorado, Rosenberg Trio. En uh, wij gaan de ochtend afsluiten ben, uh, met uh, wat uh, mededelingen en de agenda. En die eerste mededeling is uh, van het uh, Nationaal Ouderenfonds. Die is op zoek naar uh, chauffeurs, vrijwilligers, die op maandag 3 september ouderen een leuk dagje aan het strand willen bezorgen. Als u nou... Uh, zich geroepen voelt om dat te doen. Er zijn chauffeurs nodig uit Zandvoort. Uh, ga dan naar de site info ouderenvond.nl. En wat is dan de bedoeling? Het is de bedoeling dat je ouderen gaat rijden en daar uh, okay. je inzet. En dat is vanaf 11 uh, vanaf uur s morgens tot drie uur s middags. Dus nou, kortom, een, een middagje vrijwilligerswerk ja. doet een hoop plezier. Ah, oké. Okay. Uh, we hebben het er al een beetje over gehad vanmiddag uh, in het museum. Museumpodium met samen same Lotin oftewel Rodes. Um, aankomst kwart voor drie, drie uur is het concert, kleine pauze tot vier uur. Dus geniet, nou, geniet een uurtje ik, van de mooie muziek van de zomer. het was samaris. overdekt? Uh, het is binnen okay. en ik hoop eigenlijk dat het stralend mooi weer wordt en ja. dat ze dan toch buiten gaat staan. Ja. Ook vandaag, uh, van, uh, van drie uur tot uh, vanavond uh, kwart voor twaalf, is er uh, bij Beach Club de Spot een surf- en beachfilmfestival. Allemaal films die met surfen te maken hebben of daarmee verbonden zijn. Uh, het moet een geweldig feest worden in ieder geval. Ja, hetzelfde feest is natuurlijk ook vanavond uh, buiten. Muziekfestival. Uh, de, de festivals liggen ja. een beetje aan de race gebonden, dus het zal best wel druk er zijn worden. Zijn er meerdere podia? Vier buitenpodia in Zo. het centrum. Uh, Einde Halterstraat, Café uh, Hoek Nuff, Kerkplein en het Dorfplein. Nou, geweldig. Als het droog is, uh, wordt het een feestelijke weer. Ja. Dan hebben we morgen het uh, mannenkoor. Hebben we vorige week al even over gehad. Die, heeft een, die bestaan 30 jaar. Hebben een jubileumconcert in de Agatha-kerken. Even opletten. Niet de protestantse kerk, nee. maar de katholieke, de Agatha kerk aan de grote krocht. Van, uh, vanaf half drie tot vijf uur. Nou, dan gaat het waarschijnlijk ook heel erg druk worden. Kaarten zijn nog steeds te koop. Ja. ja. Dus uh, die kunnen uh, rustig afgehaald worden bij diverse uh, mensen in het dorp. Zoals daar zijn een noot en tromp. Ja. Ook in het uh, dorp muziekpaviljoen. Uh, smiddags speelt papa Luigi e Amici, oftewel de zandvoorter Louis Schuurman, van 1 tot 4. Ja, en dan, uh, dan sluiten we af met uh, een grote curiosa en snuffelmarkt in het huis in de Duinen. Volgende week woensdag, de 29 e Vanaf half 3 smiddags tot uh, half 5. Uh, u kunt daar allerlei curiosa en, en kleinmeubilair vinden uh, van uh, zaken die mensen verzameld hebben... ...en die daar verkocht worden. Ja, leuk. De nou, huile opbrengst uh, is dus uh, voor uh, activiteiten in het huis in ja. de Duinen... ...en Nationaal Ouderenfonds verdubbelt de opbrengst nog... ...zodat er een substantieel, hopelijk substantieel ja, bedrag binnenkomt. Ja. Nou, ga dan lekker kijken en uh, geniet van dit weekend. Ja. Wij spreken elkaar zeker volgende week weer bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, wij willen bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie en de thee... ...die door Henny van der Leden geschonken werd. In techniek en de regie Pascal van der Beek en de redactie waarvan zeer veel werk in zit. Elke week weer Yvonne Roosendaal en nu met assistentie van Martin Brouwer. Een nieuwe vrijwilliger van CFM Zandvoort. Naast mij Don Begrebber. Bedankt voor deze presentatie en de muziekeuze. Ja, ja, en naast mij Ben Zonneveld. En wij zeggen dag hoor De schaduw van mij verblinde. Dus ga niet verder. bij me weer. Maar als je ooit verpleit, laat mij dan. Slaap onder een deken. Jij bent het goudste zonlicht Een volmaakt helder kristal Zo schiet het er... Tot zover het ritme van ZFF Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFF